4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. President Chavez van Venezuela is geopereerd aan een kankergezwel. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt in een televisietoespraak. Hij zei dat hij in Cuba is geopereerd en goed hersteld. De afgelopen weken waren er geruchten over de gezondheid van de 56-jarige Chavez. Begin juni ging hij naar Cuba, waarna hij wekenlang niet in het openbaar verscheen. Pas deze week kwam hij in Venezuela weer op televisie. Oud-IMF-topman Strauss-Kaan, die verdacht wordt van verkrachting... verschijnt vandaag weer voor de rechter in New York. Dat is twee weken eerder dan verwacht. De openbaar aanklager heeft niet gezegd waarom. Het verwacht wordt dat het is om de omstandigheden waarin hij vastzit te versoepelen. Maar de New York Times zegt te weten dat Strauss-Kaan waarschijnlijk binnenkort vrijkomt. De rechtszaak zou worden afgeblazen omdat de geloofwaardigheid van het betrokken kamermeisje... door nieuwe ontdekkingen zou zijn aangetast.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 Italië gaat de komende drie jaar 47 miljard euro bezuinigen om te voorkomen dat het land, net als Griekenland, financieel naar de afgrond glijdt. Italië heeft na Griekenland het grootste begrotingstekort van de eurolanden. Dat tekort van 4 procent moet worden teruggebracht tot bijna nul. De inhoud van de bezuinigingen is niet precies bekend, maar premier Berlusconi zegt dat de belastingen nauwelijks worden verhoogd. Het weer, vooral aan de kust, kan een bui vallen. Minima rond 12 graden aan zee en 9 graden land in maart. In het zuiden plaatselijke mistbank. Overdag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Ja, en welkom terug in het derde uur Nachtzuster hier op Radio 1, het programma van Omroep Max. En Astrid is er niet, ik heb het al eerder gezegd... maar als u later bent ingeschakeld... helaas kon ze de omstandigheden hier vannacht niet zijn. Uw vertrouwde nachtzuster op de zusterpost. En uh, ik uh, doe haar hartelijke groeten naar u allemaal. En ze komt snel weer. Maar daarom ben ik er. En mijn naam is Wim Rijken. En ik vind het uh, een eer om het haar te mogen vervangen in dit leuke programma. Waarin u al uw vragen mag stellen. U kunt bellen gratis naar 0800-1121... U kunt ook uh, lekker gaan chatten op de site. Uh, alle vertrouwde chatters zijn er. Ik ben er niet, want ik kan het nog niet combineren. Want het is mijn eerste nacht hier op de Zusterpost als nachtbroeder. Maar misschien dat het in het laatste uur nog komt. Maar in ieder geval, u kunt wel chatten. En u komt de vertrouwde mensen tegen op www.nachtzuster.net. En belofte maakt schuld. Dus ik begin meteen met een Nederlands taaligliedje voor Corrie. Want dat hadden we beloofd. We gaan terug in de tijd naar die legendarische Robert Long.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 ook de pijn, je denkt zo zal het nooit meer zijn. Weet u het nog, de eerste liefde, de kalf? Zullen we met z'n allen eens nu op dit moment aan onze eerste liefde denken? Geeft misschien een heel apart gevoel. Zo'n groepsgevoel dat we nu met z'n allen, die zitten te luisteren... wij ook hier in de studio, denken aan onze eerste liefde. Dat je, dat je, tenminste laat ik voor mezelf spreken... dat je nog echt denkt, de prins op het witte paard... of de prinses op het witte paard bestaat. Nou, en dan een paar jaar later, of een paar weken later... of een paar uur later, denk je... Oh, nou ja. Goedenacht, Gloria. Ja, goeiedag. Jij bent nog laat wakker, zeg. Oh, maar ik spook altijd, zeg maar, tot... Meestal ga ik naar bed als de vogels fluiten. Oh ja? Ben je de hele nacht op altijd? Oh, ik ben echt een nachtuil. Oh, heerlijk. En is dat, heb je dat je hele leven al? Is dat elke nacht zo? Nou, dat is sinds dat, dat ik eigenlijk dus niet meer werk, hè. Oké, okay, ja, dan moest je wel naar bed, natuurlijk. Ja, dan, ja, dan moet je wel natuurlijk uh, bij naar bed. Maar uh, dus nou, eigenlijk is een dag voor mij gewoon te kort, hè. Oh ja? Ja, dat is verschrikkelijk. Heb je zoveel hobby's? Ja, ik, ik ben altijd uh, uh, bezig. Of ik ben piano aan het spelen tot diep in de nacht. Of ik, ik zit uh, uh, achter wetenschap aan te jagen. Of ik, uh, dingen op, het, op de televisie manipuleren met foto's. En oh ja. alles. Je bent een hele veelzijdige vrouw. Ja, heel erg. En je buren. In je buren, is het geluid dicht bij jou? Nou, ik, ik, ik woon in een chalet en dan, ik heb geen buren tegen me aanzitten. Dus je kan de hele nacht spelen? Ja, heerlijk. Zalig. <laughs> en wanneer slaap je dan? Nou, dan, uh, kijk, uh, nou, meestal ga ik zoiets om een uur of... Ja, half vijf. Of vier uur ga ik naar bed. En, en hoe laat sta je dan weer op? Nou, meestal zo om tien uur. Oh, dus je hebt niet zoveel slaap nodig ook? Nee, schijnbaar niet. Maar ja, dat, kijk, als nou... Uh, het is wel zo dat ik s'avonds, uh, meestal zo om uur of tussen zes en, en, en, en half acht... Hè, dan uh, krijg ik onbedaarlijke slaap. <laughs> Tijdens RTL Boulevard. <laughs> oh, vreselijk. En dan... En dan uh... Ja, en dan, ja, dan zak ik toch even weg. Dan schijt ik toch even mijn accu op te laden. Dan doe je even de ogen... Maar die hazenslaapjes, die korte slaapjes... die geven vaak heel veel energie weer daarna, hè? Ja, reken maar, want daardoor ro roei ik weer, weer, weer lustig, wijdertrala. <laughs> Om het maar even op zo goed Hollands te zeggen. <laughs> ja, dan roei ik gewoon lekker door. <laughs> ja, precies. En jij hebt ook een reactie, als ik het goed begrepen heb... op uh, de hond en de chocola. Yes. Vertel. Nou, nou het is namelijk zo... Uh, daar zit een, een, een, een stofje in, in die chocola. Mm -hmm. en, dat, en dat heet uh, theobromine. Yeah. En dat stofje, dat activeert en dat, uh, dat houdt je wakker. Mm -hmm. Dat kun je eigenlijk een beetje vergelijken als een uh, adrenaline. Yeah. Maar, maar dit is dan een stofje die, die dat doet. Yeah. Nou is namelijk zo, zou je zeggen, ja, maar wat is dan met die hond dan? Nou kijk, een hond... Die, die heeft natuurlijk, uh, zit toch anders in elkaar als, als wij. Yeah. Als je nou een hond neemt van 10 kilo hè, en je laat hem 100 gram, 100 gram chocola eten... Mm -hmm. dat is net zo erg als dat een mens van 80 kilo uh, uh, goed anderhalf kilo chocola eet. Daar zit net oh, zoveel nee. van dat van stofje erin. En dat is voor die hond is dat heel gevaarlijk. Mm. Want dan krijgt ja, hij een overdosis. Dat kan niet tegen. En dan komt ook dus de, uh, de, door dat vet van, de, van, de, van de chocola. Maar vooral dat stofje. Maar als je dan een klein stukje chocola geeft, dan is het geen probleem. Begrijp ik uit nee, jouw verhaal. Nee, maar, maar je kunt het beter niet doen. Nee, nee. Nee, de, de, kijk, als je een, keer een heel klein stukje eet, niet. Maar het is beter van niet. Nee. Het is net zo goed als je, dat je zegt van, dat een mens... beter. Kijk, als je een beetje rookt, gebeurt er ook niks. Mm -hmm. Maar het is beter van niet. Precies, duidelijk. En een kat, die mag het ook niet hebben. Maar een kat is een, een heel eigenaardig beest, toch? En zeer uh, kieskeur die, die zal dus misschien een heel klein stukje eten... maar die zal nooit zich, uh, alles opeten. En dat doet de hond wel. Die vreet alles op. <laughs> hij gaat met je snuit... als je een, een, een reepje klaar ziet of zo... dan gaat hij met zijn snuit hup en dan vreet hij alles op. Maar Gloria, is het ook niet zo dat als je het nooit geeft... ze er ook niet om schooien? Nou, um, uh, kijk, een, een, een hond... Die, die, die, die, een hond, ja, een hond die, een kat doet dat niet zo. Maar een hond, die, die, die vreet alles op. Die komt van alles in, die is een viezigheid. Een hond, ja, die, die, die, die vreet ook stront, joh. Ja, ik weet dat het. Doet, dat doet een hond ook. Ja, dat ook. Maar weet, daarom, je wat, weet, ben, je wat, ik... weet je wat daar schijnt te helpen? Heb ik ooit gehoord, dat je dan een hond elke dag een eierkoek moet geven. Daar schijnt in, een, iets in te zitten waardoor die niet meer op die narigheid van een andere hond afgaat. Ja, maar dat, dat zal zeker zijn, omdat als je nou aan een eierkoek ruikt, hè... Ja, dat is een hele dus rare lucht. Dat, of of, of er ammoniak in zit. Ja, als je aan een eierkoek gerookt hebt, eet je nooit meer een eienkoek. Gad. Verdamme <laughs> ah, nog een too ah, ah, me Miranda ah, met de aan. Ah. <laughs> Wat zeg je allemaal? Oh, nee, verschrikkelijk. Oei, een hele li li li liter niet. Nee, nee, smerig is dat. Nee, want ik vroeger als kind zijn vond ik eierkoek heel lekker. Ja. Dat ik en ging ruiken. Je denkt, ja. hey, dit is erg vies. Nou zijn er een heleboel dingen waar je beter niet aan kan ruiken. Nou, en een ei ook niet. Nee. Aan een en Denk aan... je waar ook niet aan? Nou? Nou, je kent toch wel die, die, die stokjes die, die je gebruikt bij... Um, bij, bij, bij een borreltje of zo, weet je wel. Dat zijn die, die, die, ja, die, die, uh, la die lange, dunne stokjes. Die, die goedkope, je, vieze dingen. <laughs> nee hoor, nee, nee. Door je mond halen. Ja. En dan moet je eraan ruiken. Nou, dat is smerig. Oh ja? Waar ruikt ook het naar? dat is zo vies. Waar ruikt het naar dan? Een beetje naar, naar, naar, naar, naar, naar, naar, naar plas. Oh bah. Urine. Maar ja, aan kaas moet je ook niet ruiken. Nou, gewoon een kaas, Hollandse kaas. Maar, kijk, als je over kaas spreekt. Nou, ik lief alleen Hollandse kaas. Oh. Want al die andere vieze kazen van, van, van Zwitserland en Frankrijk, blief ik allemaal niet. Oh Nou ik wel, vind ik heerlijk, nee, maar... het, en, en dan heb je ook die kaas met allemaal, allemaal uh, uh, schimmel erin over zich, en je <laughs> hebt kaas die, die ruikt die ruik naar ongewassen voeten. Ui, <laughs> dat is heel riepelijk. Nou, je... oh, je... Wat een heerlijk inspirerend gesprek, hè, over al die luchtjes. Ja, nou, ja, ja, ik begin zelfs mijn geschuld oh. Nee, ik vind het leuk dat je het vertelt en je hebt ook helemaal gelijk. Maar die eienkoeken, dat heb ik echt uitgeprobeerd op een hond en het hielp. Het ja. hielp, ja. Maar ja, ik ben maar niet dan denk ik, dus, daar, daar zit dat spul in wat, wat ja. wij dan vernemen als, als, als ammoniak. Maar ik heb liever dat een hond dan één eierenkoek eet dan je weet wel. Ja. Toch? Maar ja, nou, kijk, nou, ik vind een hond vind best een hartstikke lief dier. Hartstikke ik, allemaal, leuk, Ik ja. aai hem ook garen en zo. Ja. Maar weet je waar ik zo'n hekel aan heb? Als een beest van wat in mijn, in mijn gezicht gaan likken. Dat vind ik wel zo vies. Want hij zit ook van onder over aan. aan. Ja, maar je mag... Je moet je ook niet in je gezicht laten likken. Nee, dat nee, gebeurt bij. Maar, maar als je, je ziet wel eens, Ik heb zelfs op YouTube gezien... dat een hond gewoon... Uh, in de mond van, van, van mensen ja. zit te likken. Nou, als we het daarover gaan hebben... weet ik ook nog wel een paar van filmpjes. Want op YouTube, je weet niet wat je ziet, hè? Nee, maar het is ook wel heel leuk. Maar een kat, hè, bijvoorbeeld. Een kat, uh, uh, uh, die is toch, uh, toch schoner, uh, wat dat betreft. Zijn tongetje is schoner dan ja. die van een hond. Die kat liekt zichzelf. Dat is een klein schuurpapiertje. Ja. <laughs> <laughs> nou, wij gaan voor de schone dieren en de schone mensen. Wat dacht je daarvan, Gloria? Nou, maar dus dat was dan, zeg maar, waarom, die, waarom ze dus geen chocola mogen hebben. Nee, ik snap het. Nou, en dan heb je dus dat van dat snuifje. Dat snuiftje, snuifje, ja. Uh, dat, was, uh, dat werd vooral heel erg gebruikt in de Gouden Eeuwen. Ook toen al. In de Gouden, oh, in de Gouden, Gouden Eeuw. En uh, dat was hele fijne tabak. Ja. En dat hebben ze heel fijn gemaakt. En dan deden ze dat ook vermengen met, met kruiden. Of eucalyptus erin. Mm -hmm. Of menthol erin. En dan snoven ze dat. En dat gaf dan zo een beetje zo'n zo prikkelend geprettig uh, uh, tintelend gevoel in je neus. Ja, en dan mocht je chic niezen daarna heb ik net gehoord. Ja, dat is gauw ja, dat moet je wel heel chic doen. Ja, heel dat chic Anders puist je allemaal bacteriën rond. Ja, zo'n heel voorzichtig niesje in zo'n heel ja. duur zakdoekje. Ah. <laughs> nou en dan uh, en dan die, die uh, Nou kijk, dus die tabak werd dan uh, en in die tijd werd er dus dat tabak werd natuurlijk ergens gemaakt. En wist u dat? Die uh, uh, tabak van de, de Amersfoortse tabak. Ja. Dat was de, is zo beroemd geweest over de hele wereld. Was nog beter en beroemd als die van Virginia. Oh, en hoe kwam dat dan? Ja, dat, uh, de, de smaak... Uh, kijk, die Hollanders die gingen overal heen, hè? Met, met, met die boten. Ja. Maar waarom dan ja, en, juist en, Amersfoort? Ze hebben toch een, een, een, een, zeg maar hun beroemdheid behaald ja. door heel goede snuiftebak te maken. Ja. Maar waarom juist Amersfoort... Ja, omdat ze het daar maakten. Daar oh, deden ze da, da, Oké, okay, ik snap het. Nou, dus, ik... En, en, dan, en dan wat natuurlijk ook uh, uh, even verteld moet worden. Kijk, dat snuiter was. Ze, ze kregen dus dan wel die tabak naar binnen. Met, met een beetje eucalyptus of, of menthol. Mm -hmm. Maar ze kregen ook nicotine naar binnen. Dat kregen ze ook naar binnen. Ja, natuurlijk. En... Uh, en er, werd toch, er waren mensen, dus die daar, dus, daar toch wel kanker van kregen, in, in hun neus ja. en een keelholte. Mm. Dus het is toch uh, uh, niet helemaal goed maar dat wisten die mensen veel vroeger. En trouwens, ja. uh, de mensen die hadden ook geen tijd om kanker te krijgen, waren ze al dood. In die tijd, ja. Want, want die, die mensen werden niet oud. Dus ja. vroeger was, was kanker eigenlijk nog niet zoveel. Want, want de mensen kregen geen gelegenheid om dat te krijgen. Mm -hmm, ik begrijp wat je bedoelt, ja, ja. En er inmiddels is er zoveel meer bekend natuurlijk door de jaren heen. Ja. Ja, ja nee. kijk, dat dat, dat, dat er zijn ze natuurlijk achtergekomen. Maar dat komt omdat de mensen die leven ook allemaal veel langer... en daardoor komen deze soort ziektes... Vroeger was het natuurlijk ook wel kanker, alleen... Had men dat nog niet in de gaten? Ja, maar ja zo was het met natuurlijk heel veel ziektes in die tijd. En nu, daarom is het nu zo'n probleem... dat we zo vergrijzen, toch? Ja, ja, ja. ja ik krijg, het is ik, want ik zie ook, nou, als naar buiten kijken uh, uh, op straat of zo... En dan zie je ontzettend veel oude mensen. Al met die oolaters en allemaal met die, met, met, met die witte haren. En van die galeriekapsels. Galeriekapsels, wat zijn dat? Ja, allemaal van die krulletjeskapsel en zo. Nou, ik vind dat er een heleboel oudere mensen zijn die er heel goed uitzien ook. Ja, dat Steeds ook Steeds meer. Dan zijn er ook bij die, die echt een heel leuk vlot... Dan hebben ze een kort kapsel, weet je, dus, dus zonder krulletjes. En dan zien ze er heel vlot uit. Ja. En dan hebben ze ook leuke kleren aan. En ja, ik, maar, ik vind maar, ook dat we met... Ja, we moeten ook met z'n allen een vuist maken. We willen allemaal oud worden. Dus moeten we dat toch op een zo leuk mogelijke manier doen, vind je niet? Ja, maar en wat, wat ik natuurlijk wel ook jammer vind. Dat heel veel jonge mensen eh, nogal degenererend doen over, over oude mensen. En kijken, en ze hebben niet in de gaten. Dat ze zelf ook oud worden. Voor je te weten, als je drie keer knippert, ben je jaren verder. Ja, het, is, het, is, het, is, het, het gaat zo snel. Gaat ik ben snel. zelf ook uh, behoorlijk op, op leeftijd gekomen. En ik, ik, ik begrijp er zelf nog steeds geen barst van da, nou. da, da, da, dat ik al zo oud ben. Nee, hoe oud ben jij? Ik vraag me Nou, ik, ik, ben, ja, ik geloof het zelf niet, maar goed, het is zo. <laughs> ik ben 69 geworden pas. Bro, mooie, mooie leeftijd, vind ja, ik maar, dat Maar uh, ja, God, niemand ziet het aan mij, dus dat ik het ben. En, en ik, ik voel het ook niet zo. Alleen het enige wat er is gebeurd, ja. Een, uh, ik, ik heb een hartoperatie gehad. En uh, nou, nou voel ik me hartstikke goed. Ja. Ja, dus dat gebeurt dan even. Maar dat zijn van die dingen die vroeger ook niet konden. Hè? De pacemakers nee. en zo. Nu, dat is natuurlijk fantastisch dat dat er is. Want we willen niemand kwijt. Maar het is wel, uh, ja, da daardoor le le leven we natuurlijk allemaal veel langer. Ja, ik vind zo knap wat die lui gedaan hebben. En weet, weet je, ik ben zo trots op die... Oh, ik heb zo'n litteken hier zitten van 55 centimeter aan mijn been. Hè? Mm -hmm. En eentje over een borst heen van 22 centimeter. Nou, ik ben er heel trots op. Yeah. Want uh, het is toch zo dat een medemens uh, uh, zo knap is geweest om, om mijn leven te redden. Ja, yeah. ja. Yeah. Maar er zijn ook mensen bij. Want, want dan ga je dus, daarna ga je dus naar zo'n soort klasje en dan moet je zes weken heen. Mm -hmm. En dan kreeg, kreeg, ga je ook praten. En er waren mensen en die vonden dat een soort met inbreuk... Op hun, op, op hun lichaam, op hun privacy. Ze vond het vreselijk dus dat, ze, ja, dat daar een chirurg erin geroeid heeft hè, met, met een mes. Ja, maar wat wil je dan als het niet anders kan? Dan heb je geen keus, denk ik, toch? Nee, maar, maar, maar, maar je, je, je moet het anders bekijken. Je moet eens denken, nou ja goed, ze, ze, ze zijn erin geweest. Ze hebben een decoupeerzaag gebruikt ruts, en opengemaakt. En, en erin zitten roeien en doen. Nou, en ze hebben je eigenlijk ook eventjes vermoord. Alleen je je, licha je je organen werden voor het lapje gehouden door, door een, een bloedcirculatie buitenom. Maar, maar ze doen hetzelfde als uh, als ze bij die doodvoordeelden sp een spul in je hart, zodat je ik, ik, ik, ik kan het Ik had nu niet meer helemaal volgen hoor, Gloria. Nou, ze hebben dus een kijk het hart dat klopt hè. Ja. En dan is er is een elektrische impuls. Ja. Maar je hebt een een zeg maar. Twee stoffen zoals natrium en kalium. Dat zijn antagonisten. Die werken dus tegen elkaar. Yeah. Als nou zeg maar... Dat de balans moet goed zijn... wil dus de elektriciteit van het hart... dus goed functioneren. Yeah. Dus dat het hart samentrekt. En daar zit, zit zo'n knoopje... en die geeft dan die, die, die, die impuls. dan. Hè? Mm -hmm. Eventjes summeer uitgelegd. Nou, en nou als je nou dus... die, die de kalium <coughs> en natriumbasis... Uh, uh, als je dat gaat verstoren... dan gaat het hart stilstaan. Ja. Yeah. En dat, en dat doen ze, dat, dat, dat, dat spuit ze daarin. En dan, uh, en dan kunnen ze op die manier kunnen ze met het hart aan de gang natuurlijk. Want ja, ja, anders wel... beweegt het de hele tijd. Ja, nee, ik begrijp het. Ja. Maar ik vind het zo, zo knap ja, wat is... die lui doen. Ik, ik heb zo respect ervoor. Nou, dat is fantastisch. En dat terecht ook, want dat is waanzinnig knap... Wat er, wat er allemaal met ons kan gebeuren door andere mensen die dat bij je doen. En, uh, en, en, en ja, dan mag je toch hartstikke blij zijn dat je oud wordt. Ja, en, en, en ik, ik ben dus iedere dag uh, ben ik zo dankbaar dat, dat ik lekker verder gezond ben. En ja. ik ben, uh, ze, ze noemen mij soms als hercules, omdat om, om ik toch sterk ben en zo. <laughs> en ik heb laatst pas geleden heb ik de acht palen met een hele grote hamer... de grond de, de, de, de, in <laughs> achter elkaar. Nou, Gloria, ga zo door <laughs> en blijf zo genieten van elke dag. En dat wens ik natuurlijk iedereen... Want, ja. uh, want ik, soms zeggen mensen wel eens: Ja, ik word oud hè, en het gaat allemaal zo hangen. Toen, en ik, ik, ik had een vriend, die, toen was ik 30 en hij, was iets, nee, hij werd eerder 30 dan ik. En die heeft de hele dag onder zijn dekbed gelegen. Want hij vond het zo erg dat hij oud werd. En toen dacht ik: oh, Dat ga ik niet doen als ik 30 word hoor. Want ik mag 30 worden en 40 en 50. Dus toch een, ik, het klinkt misschien een beetje zweverig, maar ik ben er hartstikke blij om. Nou, ik zal eens wat vertellen: hè. toen ik 16 jaar oud was, nou. dan weet ik nog zo goed als gisteren. Nou, en ik woonde in Rotterdam. En toen was ik met de fiets, ging naar de strek halen. En toen zag ik op een bankje... En zag ik dus een stelletje zitten. Een, een heel oud echtpaar. Nou, ik denk dat die, dat die in die... Vroeger waren die mensen veel gouden oud, hè. Ja. Dus ik denk dus dat die, dat die een jaar of zeventig waren waren toen uh, oeroud oud dan. Maar die zaten daar. En toen keek ik en denk, oh, denk... ik, die mensen zitten met één poot in de graf. En toen dacht ik bij mezelf... ...en ik ben zelf zestien. En vanaf die dag... Ben ik heel bewust gaan leven? Mm -hmm. En dan denk ik, ik ga gewoon ieder jaar dat ik leef, ga ik heel bewust leven. En daarvoor vind ik het ook niet erg om deze leeftijd te hebben, want iedere leeftijd heeft toch zijn charme. Zeker En weten. Als jij dan gaat denken van, oh, was ik maar 16? En als je, als je dan 30 bent, oh, was ik nou maar 20? Yeah. Dan vergeet je dat je 30 bent. Yeah. En als je dan 40 bent, zeg ja, maar oh, was ik nou maar 30. Nee, dat moet je niet doen. Ik je, hoor... moet leven op de, op, uh, je moet blij zijn met je leven wat je dan hebt. En iedere dag blij zijn. Ik zei, en dan, als je oud wordt, dan word je later een heel prettig mens. Ik vind het een heerlijke levensles. Dank je wel, Gloria. Ja. Nou, ik zou zeggen, nog, nog heel veel plezier met je... de uitzending. Jouw, na Dankjewel, jouw naam doet je eer aan. Ja. Ja. <laughs> ja, ik, ik, ik ben ook graag... Ik hou niet van safari. want dat vind hoor. Zoveel mogelijk in de gloria. Ja, reken maar. Ik ga een heel mooi liedje draaien. Nou, doe dat. Voor jou en alle luisteraars van een grootheid in de muziek. Wat dacht je van... Uh... Luister maar. Strangers in the night.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 Frank Sanatra, the Voice, wat een heerlijke stem. En hebben jullie dat ook, dat je over straat loopt... of dat je op een bankje zit en je kijkt om je heen... en dan zie je die strangers in the night. Ze komen allemaal ergens vandaan en ze gaan allemaal ergens naartoe. Ik kan daar heel erg over fantaseren. nacht, Mirjam. Ja, uh, uh, goedenacht, uh, nachtbroeder. Ja, dank je. Ja, <laughs> ik, uh, ik heet Wim, maar ik vind nachtbroeder ook leuk, hoor, Mirjam. Ja. Ja, dat wel zelf iedere keer. Ja, ja precies. Ja. <laughs> nou, uh, ik, ik hoef niet uh, zoveel te zeggen als... Er was me, trouwens mijn zus uh, die daar uh, een heel relaas hield. Was je zus net aan de telefoon? Ja, ook toevallig. Hè. Nou, was Gloria je zus? Ja, ja. Of was? Dat is er nog steeds. Oh, dat, Gloria... dat is er nog steeds, ja. Ja. Ja, ja, ja. Jullie hebben een beetje dezelfde stem ook. Dat, ja, dat, je zal niet de eerste zijn die dat zegt. Maar hebben jullie het ook goed met elkaar? Oh, ja, zeker. Oh, gelukkig, ja. gelukkig. En wonen jullie bij elkaar in de buurt? Um, nee, ik woon op de Vedu En zij woont uh, daar bij Hallendoorn, ergens. Oh, Oké. Okay. Dus dat is Overijssel. Ja, ik snap het. Maar het is een uurtje rijden. Ja, maar jullie zijn goede zussen in ieder geval. Ja, ja. Gelukkig, gelukkig. Nou, wel heel toevallig dat um, jullie dan na elkaar in uitzending komen, ja. Ja. Um, nee, ik bel eventjes over de chocola met uh, hondjes. Ja. Yeah. Het is heel eigenlijk toch gevaarlijk... om te zeggen dat het allemaal flauwekul is. Er was zo'n dame, ook een meneer, die zei... Uh, dat, uh, dat kunnen ze echt wel. Uh, dus ik onder, uh, uh, wat, onderstreep eigenlijk wat mijn zusje het, uh, Ik heb zo'n warmeltje gehad, zo'n Yorkshire... Ja. Yeah. En uh, ik woonde in Oostenrijk en ik heb het hondje hier, hier gekocht in Den Haag. Ja. En ik ben uh, naar Oostenrijk gegaan en uh, gelijk daar naar een uh, arts voor de uh, laatste puppyprik. Ja. En uh, daar zei de arts, zonder dat ik uh, naar vroeg of wat ik denk erom dat het hondje nooit chocolade krijgt, want het kan een hartaanval krijgen. Oh, dat zei de dierenarts. Dierenarts. Ja. En kwam dat omdat het hondje een klein, een klein nee, ras is? Nee, nee, nee. heeft niks met klein. Nee, nee, nee. Nee, maar straks werd inderdaad ook... Inderdaad, in, in de chocola zit daar een stofje... dat uh, echt heel slecht voor honden kan zijn. En ja, die dat... theobromine, wat jouw zus zei. Ja, ja. Het, kan, het kan zelfs zo zijn dat ze ter plekke dood neervallen. Nou zeg, nou maar die meneer bedoelde... we moeten niet mensen banger maken dan nodig... maar dit is duidelijk wel, een signaal... Ja, dit is echt, ja. maar... nou, uh, uh, ben ik inmiddels dus terug uit Oostenrijk... Mm -hmm. en hier, mijn dierenarts zei het ook... Ja. Geen chocola geven. Ja, ik ben misschien heel, heel, heel kortzichtig, maar ik, ik zou niet weten waarom je überhaupt dieren. Uh, chocola of soap nee, of, of taart. Uh, ik begrijp dat dus ook niet, maar dat komt. honden die bedelen. Ja, maar je en maakt. Als je daar geen tegenstand kan aanbieden. Ja, dat is waar. dan uh, is het dus cake, koek, uh, de hele rattenplan. Ja. En. Ze hebben het niet nodig. Nee. Kijk, ze vinden het lekker. Dan Tuurlijk, dat vinden wij ook lekker. Maar je moet gewoon nee zeggen. Ja. En ook leren. Dan hond je niet bedelt. Nee, want als je eenmaal begonnen bent... is het heel moeilijk om het nog af te leren. Ja, hè? dat is, uh, dat, dat is desastreus. Ja. Het, het wordt echt verschrikkelijk. Een, een bedelend hondenkind is niks. Nee, <laughs> ik snap Wa wat je bedoelt. Waarom bedoel... lachen nou? Nee, ik, ik snap wat je helemaal bedoelt. Je, ja, je zegt zo'n bedelend hondenkind. Ik ja, zie het helemaal voor het... me, ja. Ja, dat is toch ook zo. Ja. Dat is, dat, dat is echt, uh, echt, echt niet... Uh, maar ik denk nee. dat je daar dan al heel jong mee moet beginnen. Zodra het puppy... Precies. Of, ja, en het is natuurlijk moeilijker als je... Kan ik me voorstellen als je een hond uit het asiel hebt die al volwassen is. Ja, dan, dan om... weet je de geschiedenis nee. niet. En uh, dat, dat is dus moeilijk. Maar als je een puppy uh, hebt en uh, het komt uh, direct uh, van de moeder vandaan... Dan, uh, uh, dan is er dus niks aan de hand. Want nee. dan kan je het naar jouw hand zetten. Ja. Ja, inderdaad. En dat heb ik toevallig altijd gehad. Dus het heeft bij mij echt nooit gesnoept... en nooit heeft het uh, chocola gekregen. En dan hebben ze ook nooit gebedeld, begrijp ik. Nee, natuurlijk niet. Nee, precies. Nee, da nee bedelen is er niet bij. Dat moet je ze gelijk afleren. Ja, duidelijk verhaal. Dankjewel, Mirjam. Okay. Dankjewel en fijne nacht. Blijf je lekker luisteren. Ja, dat doe ik altijd al. Helemaal goed. Goed zo. Dag, dag. Prettige nacht, hè? Dankjewel, jij ook. Doei. Dag. En als u een vraag heeft of een antwoord op de vragen... die we inmiddels voorbij hebben horen komen... dan vind ik het hartstikke leuk als u even belt naar 0800-1121. 0800-1121. Tjit, ze zit bij de telefoon. En samen met Joop, die achter de knoppen zit van de techniek... loodsen ze mij samen met u door deze prachtige nacht van... 1 juli. En ik heb het nog steeds hartstikke naar mijn zin. En Astrid, we denken aan je en tot heel snel weer. En als nachtbroeder probeer ik de honneurs, ik zei het al eerder, voor je waar te nemen. En ik moet nog iets zeggen, dat was ik net vergeten. Ik moest eraan denken toen we het over de prins en de prinses op het witte paard hadden. Of liever gezegd, Joop dacht er nog aan, ik was te lang weer vergeten. Maar ik zou nog vertellen hoe dat nou zat met Sinterklaas bij mijn introductie. Hè? Want ik zei, ik ben nu helemaal in Sinterklaas en het raadsel van 5 december. Nou, Ik weet dat er we nu geen kinderen luisteren, dus ik mag u wel zeggen... dat wij druk in opname zijn voor de nieuwe bioscoopfilm Sinterklaas... En Het Raadsel van 5 december is de titel van die film. En we hebben daar heel veel opname voor gehad. En ik mag voor de derde keer dit jaar. De Goed Heiligman gestalte geven. Om het maar even heel cryptisch. Nou, heel cryptisch. Om het een beetje voorzichtig te zeggen. Mochten er toch een paar kinderen wakker zijn. Nou, dan ben ik natuurlijk een hulp, Sinterklaas. En het is zo leuk om die film te maken. En. Het uh, is nu het derde jaar wat ik zei en het is één groot feest. Alleen op het moment dat ik nu hier zit, zit ik nog eigenlijk de lijmresten uit mijn bakkenbaarden en uit mijn wenkbrauwen te pulken. <lacht> het is goed dat we geen beeldradio hebben. Nee hoor, het valt wel mee. Ik heb het goed afgesminkt. Maar uh, tussen alle opnamen door zit ik nu hier en uh, dit weekend ben ik weer uh, volop <lacht> in het land. In juli als Sinterklaas voor de film en die gaat in oktober in première. Nou, weet u dat ook. Toch. Um, Goede nacht, Ja, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is al een behoorlijk morgen, ja. Ja. man. Ja, dat kan ik hier niet zien. Wij zitten onder de grond volgens mij. Het is hier. Daar regent hier al momenteel met oh? zelden. Apeldoorn en Amersfoort zit ik ongeveer. Jij bent. nog wakker, want jij je bent in de auto zo te horen, of niet? Kijk je toch even wat halen? Ja, jij bent wakker. Ben jij in een auto of sta je langs de snelweg? Ja, ik zit in een auto. auto. Ben je aan het werk? Nou ja, als, als auto je werker is, dan ben ik aan het werk. Ja. Nee, ja, maar ik bedoel, ben je misschien vrachtwagenchauffeur of ben je nou, onderweg? Ik ben naar... op weg naar de bloemenveiling. Aha. Ben je bloemist dan? Pl pluk de dag, ja. <laughs> pluk de dag, ja. En dan moet je heel vroeg naar de bloemenveiling om nog uh, het, het beste, mat, het beste uh, materiaal te, te kunnen kopen, hè? Ja, nou ja goed. die kwekers die hebben daar een organisatie van gemaakt. Uh, dat is meer kartel geworden. Hè? Dat is een kartelvorming geworden. Oh. En die bepalen uh, hoe het leven van ons eruit ziet. Dat klinkt niet alsof je daar blij mee bent. Nee, maar het is wel zo. Het is wel zo. We hebben nog maar één organisatie tegenwoordig die, uh, die de handel uh, van de kwekers verkoopt. Ja. Nou ja. En die bepalen het leven van de bloemmisschienzien. Dat betekent dat je gewoon heel veel minder zelf kunt beslissen? Ja, we kunnen allemaal niks meer beslissen. We moeten alles accepteren wat we niet uitdenken. Dus als jullie uh, geen bloemen meer brengen, dan hebben wij ook niks meer. Zo dus werkt het zo langzamerhand. Maar is er dan geen belangenvereniging van jullie die daar wat aan kunnen doen? Ja, ja maar dat zijn coöperaties. En die uh, coöperaties zijn in handen van de kwekers... Nou ja, sindsdien zullen we dat nakijken. Sinds die, die coöperaties bij elkaar zijn gegaan in hmm. Nederland. Goh. En ze hebben zelfs een Duitse coöperatie er nu bij. Dus alles, alles wat in bloemenveilingen gebeurt, dat is een kartel geworden. Wat in de hele wereld die kan, dat kan in Nederland. En, en brengt dat heel veel onrust met zich mee bij jullie? Zeg het nog eens. Brengt dat heel veel onrust met zich mee? Nou ja, goed, je moet er natuurlijk... Uh, ja, maar ja, je hebt niks meer te vertellen. Je, hun hier, zoals hun niet denken dat het moet, gaat het gebeuren. Als hun niet zeggen, we gaan de bloemen via jouw bedrijf verkopen... Ja, dan krijgen wij niks meer. Nee. En zo eenvoudig ja, is het. Dat lijkt mij een, een pittige toestand, als ik jou zo ja. hoor. Ja, ja Maar, ja, maar je, dat... je, je bent onderweg weer en je gaat gewoon weer... Uh, weer ik bedoel, je hebt geen keus, begrijp ik. De... Nee, we hebben geen keus. Nee. Nou, heel... Maar het is altijd een leuk vak geweest. Wij hebben er wel wat te lachen af en toe. Zo ja, het. en je, ja, ik, ik weet, je, ik ben natuurlijk consument, maar we worden allemaal hartstikke blij van een mooi bosje bloemen natuurlijk. Nou ja, dat is het natuurlijk. Die kweker die wil maar bloemen produceren en dan zegt hij, ja, ik krijg te kort geld en nou dan gaat hij nog meer produceren. Ja. En dan moet de hoeveelheid bloemen die moet afgezet worden. Nou ja, en dan, dan krijg je allerlei wegen. Waar het terecht komt en, uh, ja, en uh, dan krijg je verval in de kwaliteit door middel van de afzet en al die toestanden. En, uh, dat is een heel moeilijk probleem. Ja, en sinds wanneer is dat? Nou ja, dat is, is sinds, uh, sinds uh, zeg maar, dat er nou een jaartje of drie zitten de klap zit erin. Dat mm -hmm. we de, de omzet uh, gaat niet meer omhoog. En uh, dus bij de kwekers niet, bij de coöperaties niet. Mm -hmm. En je hebt natuurlijk... Bijvoorbeeld de rozenkwekers, die, gaan, die zijn sinds, nou, sinds 5, 6 jaar in het proces, die zijn van 900 of 1000 hectare rozen in kassen, zitten we al nou op 200 hectare geloof ik, is dat afgenomen en dat wordt allemaal uit het buitenland uh, hierover verhandeld. Ja. Die Nederlandse kwekers zijn naar het buitenland gegaan, Engelse kwekers, Duitse kwekers. En nou krijgen we allemaal importbloemen, Maar ja, de kwaliteit van die importbloemen is weer niet zo goed. Ja, bepaalde zijn beter en bepaalde zijn minder. Mm -hmm. Maar in de, in de bulk, zoals wij dat zeggen, dus in de massa, ja. zijn die rozen niet beter. En, uh, het gekke is zelfs dat ze, ze komen uit hele warme landen, uit Afrika. Oh ja, dus dat is wel. Ze zitten slecht tegen de warmte. Ja. ja, dat is ook wel vreemd. Dat is heel bizar, ja. ja dat maar is wij, wij, in Nederland sta, is toch beroemd om de bloemen. Ja, maar dat, dat wordt allemaal nog wel uitgedragen. En daar zijn ze, daar zijn ze natuurlijk met hun marketing vanuit die veilingen wordt het nog steeds gepretendeerd. Maar ja, dat, ja. Is al, dat, dat, dat zijn we heel snel aan het uh, verliezen. En zie jij nog verandering daar voor de toekomst? Nee, want het, het heeft ook met energie te maken natuurlijk. Het is, uh, het is hier, is het energie en het, uh, het loonverhaal. En uh, ja, dan wordt het product wordt te duur. dan mm -hmm. nou ja, dan zoekt men zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, uitwegen. En een vliegtuig is goedkoper als, als, als personeel in Nederland. Dat is helemaal zo. Dus ze vliegen het uit goedkope landen hier naartoe. Ja. En dan wordt het verhandeld. En dan krijgt het een Nederlandse sticker. En dan, nou ja, oh, ja? dan hopen we maar dat niemand gaat vragen. Zo. Zo werkt dat. Nou, nou. Maar dat is Vroeger... Denk, ah, heb je dat wel eens gehoord in andere business? Dus in, in, dat je daar enorm mee... Uh, een enorm, uh, ja hoe noemen we dat? Uh, wat, wat je nou in de omroepwereld, dat er bezuinigd moet ja. worden, dat er, dat er uh, meer rendement moet komen, mm -hmm. weet ik het allemaal. En dat is eigenlijk bij ons nooit gebeurd, maar nu zit je er meer dan in, dan maakt je het mij. je ja, uit. Toch? En dan is het opeens een heel heel ander verhaal. Want ik kan me nog herinneren, een aantal jaar geleden als je dan bijvoorbeeld in Spanje was, betaalde je drie, vier, vijf keer zoveel voor het Bosje Bloemen, wat je ja. eh, dan wat je hier betaalt. Ja, net als met de silenzalplaats, dat ook al een duurder dan hier Ja, ja. Maar nou, dat ik... zit er natuurlijk ja. in de grote, grote afnames en, en, het, en het vermarkten op zich. En, en dat is hetzelfde als, er eh, zijn natuurlijk, eh, de, de duurste rozen, die komen nog steeds, en, en ook wel de, de, de betere, vooral in bepaalde seizoenen, komen nog steeds uit Nederland. Mm -hmm. Maar de bulk, zoals we dat ja, noemen, ja. ja, dat komt allemaal uit het buitenland. De massa, ja. Nou, ik hoop op een kentering en dat het voor jullie hartstikke goed gaat in de toekomst. Het en... gaat ja, ons gaat het nog wel vrij goed, maar je bent minder blij. Je ziet het helemaal veranderen. Je ziet het veranderen. Ja. ja, ja. Nou goed. maar nou. ik wou nog een antwoord geven. Ja precies, want ik zit ondertussen te denken aan hoe kan ik een oplossing verzinnen, maar dat kan ik natuurlijk helemaal niet. Want ik zit helemaal niet in jouw vak, maar ik vind ja, het wel... Je, ze, hebben net, uh, ze hebben net al hele grote uh, instituten, opdrachten gegeven in welke richting het in moet, en McKinsey en oh, ja. Berger en zulke, zulke grote clubs. Die moeten nou de oplossingen aandragen hoe we dat moet in de toekomst. Dus ze weten het zelf ook allemaal niet meer zo, zo erg goed. Nou, ik hoop dat ze met een hele goede oplossing komen. <laughs> en dan mag jij nu je antwoord op de vraag geven. <laughs> nou, de, nou, ik wil alleen maar aangeven dat de Helmut Smit, de, de, een boendeskanselier in Duitsland... Ja. ...in de jaren zeventig, dacht Dat, mm -hmm. dat die is nog steeds heel erkend als intelligent mens over de wereld wereldpolitiek. Uh, ja wordt hij zo gevraagd, hij is ook uitgever van Die Welt, de, de, is het geloof ik, de, de krant in Duitsland. Oh ja? En die snuift in het openbaar nog steeds tabak. Oh, ik dacht, waar gaan we nu naartoe? Maar die snuift tabak. Ja, die snuift openbaar in het openbaar tabak. Die man, die eh, overal waar je niet mag roken, is hij de enige die wel mag roken. Hij is dus ook zwaar verslaafd. Maar omdat hij snuift, hij rookt dan niet, of wel? Hij rookt ook. Hij rookt ook. Hij rookt snuift hij als hij niet, niet snaast, rookt hij. <laughs> en, en doet hij ook met na het kriebeltje zo'n heel voorzichtig, chic niche, of niet? Die zitten we af wel zo'n niche, doen joh. Ja? <laughs> ja, ja. Nou, dus dank ja, je. Dat is vooral voor zo'n intelligent mens, denk ik dan. Ja, ja, ja, geweldig. We hebben allemaal zo onze eigenaardigheden, hè? Ja. Dan wou ik ook met die, uh, die zonne-energie. Zonne ja. Dat is in, uh, ik dacht in die woestijn bij Las Vegas, zo ja. dat ding. Die, uh, daar hebben ze een prototype staan ja. van 12 megawatt. Nou, dat is pittig. Uh -huh. Daar heb ik al twee, drie keer een documentaire over gezien. En die, die, die, uh, die loopt goed. En nu hebben ze, dacht ik drie weken terug, hebben ze uh, subsidies gegeven... ...om een 40 of 60 megawatt centrale in die woestijn neer te zetten. Voor die elektrische auto's? Nou, dat je, elektriciteit, uh, milieuvriendelijke... Ontdekken. Ja, precies, ja, ja, ja. En, uh, en dat je dus... Uh, de, je hebt wel de installatie, maar als hij helemaal loopt... ...loopt hij natuurlijk ja. als het zonnetje schijnt, dat is wel lekker. Ja, precies. En, en die elektrische auto's, die... Uh, het, het, het, in Duitsland is die discussie veel heftiger dan als, uh, als hier over die elektrische auto's in die toestanden, omdat ze daar natuurlijk die enorme auto-industrie daaraan ja, hebben hangen, ja. maar die, uh, het? Uh, het verbruik van stroom in, in, een, in, een, in, een, uh, in een auto is ook een derde omgekeerd naar, uh, naar fossiele brandstoffen als, als benzine of diesel. Ja, ja precies. Dat scheelt natuurlijk enorm. Ja, je, dus je hebt meer rendement. Ja. En wat die, wat die meneer zei, van die kolencentrale die ze daar, die nieuwe die ze nou gaan bouwen, daarin uh, aan die eenzaven. Dat klopt natuurlijk wel dat die een uh, slecht rendement hebben. Ik dacht iets van onder vijftig, eh, uh, rendement hebben ze op kolen. Nou ja, de, de, in de toekomst gaan we uh, toch naar kleine, naar kleine opwekkingen uh, in, in uh, gas. Uh, ja. Ik ga centraal, maar maar ik val je even in de reden, Jos, want het wordt nu wel een heel technisch verhaal. En ik raak de weg kwijt. Oh. Nou, nou is het kwart voor vijf, maar als ik nu ga vragen, leg het nog een keer uit, dan, uh, he? dan wordt het een beetje te laat. Oh, nee, maar ik had nog wel een vraag. Nou, heel kort, Han. En dat gaat om, de, om, om die, om die uh, luxe uh, passagiersschepen. ja. Dan wordt er gesuggereerd dat er altijd 1200, 1400 man personeel op zit op die boot. Als er 2500 passagiers op uh, mee kunnen. Ja? Nou, ik geloof er niks van. En wat is je vraag? Hoeveel uh, uh, uh, bemanning, dus uh, uh, in de Oreka, maar hoeveel personeel op een boot waar 2500 uh, toeristen op zitten. Ja. Je zit er op zo'n boot? Hoeveel spanningsleider? Okay. Duidelijke vraag. Okay. Dank je wel, George. En alle goeds in de bloemen. Ik ga mijn best doen. Ja. Ja. <laughs> Dag. Ja. Dus weet u dat? Hoeveel, op hoeveel, eh, als er, nee, als er 2500 passagiers zijn, hoeveel mensen werken er dan? Ik heb wel eens gehoord 1 op 2, maar ik weet het niet. Belt u mij, alstublieft, met uw antwoord op welke vraag dan ook. Maar u kunt natuurlijk ook zelf een vraag stellen: 0800 1121. We zitten voor u klaar. Hier in het programma Nachtzuster op Radio 1 van Omroep Max. 0800 1121. En chatten kunt u ook. Ik zit er niet zoals Astrid dat normaal doet. Maar de vaste chatters wel. www.nachtzuster.net Tijd voor muziek. We gaan een heel mooi liedje draaien. En we gaan heel ver terug in de tijd. Want als je 27 bent, ken je ze niet. Maar als je 52 bent, wel. En ik heb uh, in een musical gespeeld. In the Mood heet die. Over het leven van de en legendarische Andrew Sisters. En ik speelde die hele nare vader. Maar ook de minnaar. Ik speelde acht verschillende mannen. Met drie hele leuke vrouwen. Maggie McNeil. Gemma van Eck. En Jacqueline Aronson. Dit is het origineel van de Andrew Sisters. In de, uh, nee, bij Mir Bustoucheun. Dat wordt hem. <lacht>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 Me a bit to shame again. in de tijd met de Andrew sisters. Die hebben miljoenen, voor die tijd... miljoenen verdiend. Het is onvoorstelbaar. Er leeft er nog één. Die is in de negentig nu. En uh, ze zijn... met ruzie uit elkaar gegaan ooit. En dat is nooit meer goed gekomen. Dat vind ik zo'n triest. Ja, vind ik heel triest. Maar ja, Ik ken het verhaal natuurlijk vanwege de musical. Maar dat was uit het leven gegrepen van die dames. En uh, dat heeft die oudste... of die nog enig levende zus... heeft dat verteld. Dus, maak het goed, zou ik zeggen... Dat is zo fijn. Lia, goeienacht. Goedemorgen met uh, Lia Brouwer. Ja, het is al... Goedemorgen. Ik heb uh, jaren geleden al in een of andere flutkrantje gelezen... over die fruitvliesjes. <laughs> ja. Het, het is een ellende als je die in huis hebt. Ja. Maar als je een... Uh, een ja, niet een mooi wijnglas... want daar gaat oma ervan snipperen of wat dan ook... maar gewoon een glaasje of een bakje... in ieder geval waar een bodemje zoete wijn in gedaan wordt. Ja. Daar zijn die beesten dol op... Oh? Dus ze gaan op de suiker af en dan uh, drinken ze gelijk de alcohol, nemen ze mee op en dan verzuipen ze. Ah. En dat werkt. Ja, het is zielig, maar ja, het werkt. echt Maar het werkt. Want weet of je waar ze, vandaan, waar ze vandaan komen? Nee, ik denk dat ze, mee, vooral bananen hebben het inderdaad heel erg, maar ik denk gewoon dat ze van buiten meekomen. Ja. Ja, je kan uh, net, wat die mevrouw al zei, je, je, je hebt de ramen staf dicht, maar ja, er is overal wel een plekje waar ze naar binnen zouden kunnen ja. komen, maar ik bedoel... Buiten bij de vuilnisbakken bijvoorbeeld zitten ze ook. Ja, dat dus is het waar. Het uh, ja, dus ze komen op zoetigheid en luchtjes af. Ja. En bananen ruiken natuurlijk lekker zoet. En vooral als ze een beetje aan het rijpen zijn, dan, uh, dat wil dat wel. Maar het is ook wel bizar, want je hebt de schil nog niet weggegooid en van de bananen. Ja, dan zitten ze, en er, en ze er al. En ze zitten er ja. al. Je denkt, waar komen ze vandaan allemaal? Ja, ja, maar het vinden ze gezellig. Waarschijnlijk zitten ze op de loer en <laughs> ja. schieten ze erop af als een wanneer, paar mischietoos ja. of zo. Ja, wanneer ga je je banaantje eten? Nu, nu, nu, nu. Ja, precies. En dan hup met ze al. Ja. Als er een pakt, dan gaan we er gelijk achteraf. Ja. <laughs> ja, ben jij net wakker of ben jij al de hele nacht op, Lia? Als ik zo onbescheiden mag zijn om dat te vragen. Wat zeg je? Ben jij net wakker of ben je al de hele nacht op? Nee, ik ben nee zeg. Ik heb uh, geslapen tot uh, een uur of vier. En toen werd ik wakker van een flinke klap onweer. Oh. En, uh, of even eerder al, want ik hoorde die vraag... en toen heb ik weer geprobeerd te slapen. Het ging niet meer. Ik denk, ja, verdorie... Ik weet het toch, laat ik nou even antwoorden, dan, uh, dan komt het misschien boven water. Ja. Maar het werkt echt, ik doe het al jaren en het is iedere keer... Uh... Maar ja, nogmaals, het zit geen mooi glas neer, want dan gaat oma of je kleinkind ervan snoepen. En dan uh, ja. is de bedoeling natuurlijk niet. Ja, je moet het in een bakje doen. De Gewoon in een zoeten. bakje of in ja. een glazen Potje of zo, als je maar een bodempje hebt ja. waar ze invullen, invallen en dan, uh, dan kunnen ze er niet meer uit. Goeie tip. Part, maar het is, uh, ja, ze zijn met miljoenen, dus ze kunnen... Ja, die, die... <laughs> ik denk dat Jacqueline blij is met, uh, met deze oplossing, en, uh, dat want denk ik je wil er toch vanaf. En maar alleen een beetje zoete wijn, je hoeft heus geen dure wijn te kopen, nee. dus klein... ik heb speciaal altijd een fles voor. en die uh, nou gooi ik eh, onder twee dagen gooi ik een nieuw laagje erin. En dan zitten er echt. Eh, nou, soms zitten er wel 15 in zo'n bakje. En dan zet zo. ik een paar bakjes neer en we hebben er een heleboel kwijt. Nou, fantastische tip, dankjewel. Okay. En heb je zelf nog een vraag? Of wil je ons nog iets mededelen misschien? Uh, nou, nee, eigenlijk niet. Nee, hoeft ook vraag niet. Ik vraag me af hoe jullie alles kunnen beantwoorden... hoe je er altijd achter komt allemaal. Maar het, uh, nee, het gaat zo best. Nee, hartstikke fijn. Ik ben nou, gewend uh, mezelf te redden wat dat betreft, dus ik zoek wel op. Nou, heel goed, dat doe je goed. Ik Dankjewel. wens je een hele fijne dag. Dank je wel. Dank je voor je bel. Oké. Okay, dag, dag. Voor ons, dag. Tot ziens. nacht, Wim, Wim Rijken hier. Dag, Kenneth. Jeanette, sorry. Ik heb een broer gehad. die op zijn vijftiende. een nieraandoening had. Ja. En toen mocht hij geen chocola eten. Mm -hmm. En uh, ik zelf ben migrainepatiënt geweest, gelukkig. Maar chocola, dat was ook een trigger voor die migraine. Ja. En nou, dit is dan even een verhaal ernaast. maar heeft wel te maken met die kat dat uh, ik heb gehoord dat katten hebben hele kleine niertjes. Ja. Yeah. Daarom mogen ze ook nooit zoute dingen eten. Nou, uh, heb ik dus gewoon voor mezelf een combinatie gemaakt. Mm -hmm. Kijk, als er dus in chocola een trigger zit uh, wat niet goed is voor je, mm -hmm. en bij mijn broer op zijn nieren. En die kat die kleine niertjes heeft, mm -hmm. dan kan die misschien ook niet tegen die trigger die in de chocola zit. Dat zou heel goed kunnen, dus, ja. Uh, uh, sowieso, zoals we al van verschillende kanten gehoord hebben, uh, ja, geef die kat geen chocola. Duidelijk. Dat is Duidelijk. het makkelijkste om te doen. Er zijn andere dingen waar zo'n kat wel van houdt. Dus vermijd dat gewoon, hè? Ja, ik vind dat een hele goeie. We gaan dat, ja. Ik denk dat dat het slimste is. Dat is wel een beetje de grootste gemene deler. Dat de meesten toch zeggen, geef het niet. En als jij toevallig er een hebt die dat wel eens een keer een, een, een stukje kan... nou ja, dan, dan moet je dat natuurlijk zelf weten. En dan kan hij er blijkbaar tegen. Maar waarom zou je het doen als die... Er andere dingen die, waar ze wel van houden. Hè? En geef ze de smaak er dan maar niet van. Hè? Ja, precies. Dankjewel. En dan wil ik nog even zeggen dat uh, u krijgt een 10 plus CL, dat is cum laude, voor uw vervanging van Astrid hoor, want ik ben nog nooit zo lang wakker geweest s'nachts, maar het is zo'n gezellig programma ja. met zulke aardige muziek dat... Uh, nou, daar knap ik helemaal van op. Ah, wat fijn om te horen. Ontzettend lief dat u dat zegt. En ik ben oh, ja. heel blij dat u ervan geniet. Want dat oh, is het liefde. allerbelangrijkste. Nou, ik, ja. ga, ik heb nog een heel mooi plaatje voor het nieuws van vijf uur. Gaat u lekker zitten en genieten. We gaan weer terug in de tijd met Vets Domino. Ik hoop dat u daarvan houdt. Weet u wat, wie ik zo leuk een lied vind zingen... Uh, Wim Nijlo, uh, Willem Nijhoop. Ja. Die heeft toen eens een liedje verzongen over uh, dat er zoveel natuur verdwijnt. Ja. En heb ik er alleen een, een zinnetje uit onthouden. Beton, beton, beton. beton. En uh, dat zingt hij zo leuk. Ik ga even tijdens het nieuws overleggen met de mannen aan de andere kant van het glas. En dan kom ik na vijf op terug. En dan hoop ik dat ik hem vind. Hartstikke bedankt voor uw mooie woorden. En dit is voor u en alle luisteraars... Vets Domino en Blueberry Hill. I found my Heerlijk, die stem van die man. Ja, het is tijd voor een spelletje. Wat dacht u daarvan? Het is bijna vijf uur. En we gaan de crypto doen. Puntenreeks. Ik val me met de deur in huis. Want dat deed ik net hier ook. Puntenreeks. Dertien letters. Wat denkt u? Gaat u mij bellen met het goede antwoord? Ga ik een leuk verrassingscadeaupakket samenstellen hier met de heren? Dus puntenreeks... En het woord heeft dertien letters. En u kunt mij bellen op hetzelfde gratis nummer 0800-1121. Dus weet u de oplossing van de crypto puntenreeks? Dertien letters 0800-1121. En dat is hetzelfde nummer voor al uw vragen. Wat u ook maar wilt weten. Eh, en We gaan het met z'n allen zoeken. We zijn één hele grote familie hier. Zo'n Nachtsusterfamilie die op zoek gaan naar de antwoorden en uh, lekker de sfeer hebben met elkaar. Dus uh, kom erop met die vragen en die antwoorden. Ook op 0800 1121. En er wordt heel druk gechat. Dus wil je nog meedoen? Sluit je aan op www.nachtsuster.net. Heel veel bekende en nieuwe chatters. En natuurlijk twitteren kan ook, hè? www.omroepmax.com. Nl. We gaan langzaam toe naar de pieps van vijf uur. En dan zijn we nog een heel uur zo meteen bij je terug. Met natuurlijk de oplossing van puntenreeks, dertien letters, heerlijke muziek... fijne verhalen, mooie vragen en hopelijk heel veel mooie antwoorden. Ik neem een glaasje water. Hier is de Nieuwslezer. We zien elkaar zo meteen. Tot zo.